Slam FM, fuck. Ja, het is ook nooit goed, hè, Spelletjes Leo? Een paar maanden geleden hadden we Peter in de Foonfuck. Hij zocht een liedje en dat lieten we maar, nou, twintig keer voorzingen of zo. A, A, A, A, A, A, O, O, O, O, O. Maar we voelden ons er lullig over, want wij hebben ook een hart. Jazeker. Het zou koken tot op onze rug moeten hangen, horen we vaak, maar we hebben wel een hart. En dus stuurden we hem een cd'tje. Ja. Ter goedmaking, ter excuses. Dat was niet de minste, vond ik. Nee het, was, nee, het was geen rommel. Wij stuurt nee. geen rommel op? Nee, nee zelf nee. tenminste. Uh, en wat schetst onze verbazing? Ja, hij stuurt Leo? dus net gewoon een smsje dat hij het een uh, vervelende cd vindt. Nee, er staat een kut cd. Er ja. is nog een gedaan. een vervelende cd. Nee, een kut cd vindt hij het, Leo. Ja. Gaan we bellen? Nee, ik ga pak hem nog een keer. Kom nou. Okay. Hoi, Peter. Ja, Peter. Goedemorgen met Jonathan. Slim hallo. Hoi. Ik kreeg een sms'je van jou doorgestuurd van de jongens van de Ochtendshow. Over je prijs waar je niet zo tevreden over was. Kan dat? Ja, dat klopt. Waar ging dat precies over? Want dat kon ik er niet uit opmaken. Ja, ik heb toen eens een keer een. Een een nummer aangevraagd. En dan hebben ze mij opgebeld. En dan is mij een beetje genuid met een phone-fuck gebeurd. Oh ja, vervelend zijn ze, hè? Ja, vervelend. Ja, ja, ja. Ach ja. Maar dat maakt ze niet uit toen zeiden ze van ja, ik had een cd. maar de cd was, echt. Maar dat was een cd, hè? Ze hebben, je, ze hebben je zelf een cd'tje opgestuurd? Ja, in ieder geval oh. een hele vage, slamme femme hits gebeuren. Oh ja, dat moet normaal gesproken via ons, via de prijsafdeling, dus dat vind ik sowieso raar. Ga ik ze op aanspreken hoor Peter, sowieso, oh, dat want mag. Uh, wij, wij sturen geen rot uh, cd's normaal gesproken. Wat had je willen winnen dan? Ja, de, de cd waar het nummer op stond, hè. Welke was dat? De... Die, die van Otto Noos. Oh ja, dat Noos. had je gsm's, hè, Million ja. Voices zie ik hier staan. Nou hebben we ook nog wat, uh, dat cd'tje komt wel goed. We hebben ook nog wat andere prijzen. Denk uh, wacht even uh, Peter was het hè. Ja? Um, Leroy? Ja? Kan je even kijken in de prijskast of we nog wat extra's hebben voor Peter als goedmakertje? Even. Kijk, moet je maar even zelf zeggen Peter wat je erbij wil. Ik. Uh... Wat is dat? Dat is de... grote zak met <lacht> geld. Jonathan? <lacht> ja? Ik heb hier nog deze cd's, is dat wat? Ja. Ik zie hem? Oh, je hebt ook de Put up your ass sticker? Ja. Uh, wil je die erbij misschien, Peter? Ja, daar we maar bij, maar ik ja. Weet wel. Ja, wat heb je nog meer, uh, even Leroy, kijken. daar? Even kijken. Hij pakt even uit de kast, hoor. Oh, de... Ja, deze. De Slam pen voor als je tenminste schrijven kan. Ja. Wil je die erbij? Ja, doe halen Stoppen het we die er bij. ook in? Ja. En... Jonathan, wil je er nog één? Dat cd'tje had je nog. Welke is ja, dat? Dat is deze. Oh, de Alle 13 Ondankbaar. Ja. Is... ja. Uh, Peter, wil je die er ook nog bij? De Alle 13 Ondankbaar cd? Ja, dat maar. Ja, speciaal voor ondankbare winnaars. Ja. Stoffen die er ook bij. Peter? Ja? Die Otto Noos, die cd, die hebben we gevonden. Ja? Hoe ging die ook weer? A, A, A, A, A, O, O, O, O, O. We sturen de prijs zo snel mogelijk naar je op. Komt goed. De Poederdap Your sticker de Slam van pen voor als je tenminste schrijven kent. En de cd, alle 13 ondankbaar komen je kant op. En dan die E, E, E, E, cd. Ja. Fijne dag, Peter. Dag, hoi. LMFM. Phone fuck.